Mensen die willen slapen moeten helemaal naar Zuid toe met een auto die niet bewaakt wordt, het parkeerterrein. Ik vind dat tegenover, als je het invoert en we moeten er nog voor betalen ook, euh, dan hebben jullie een heel slecht alternatief. Ik vraag me überhaupt af waarom dat is. Maar ja, ik mag het niet vragen. Maar ik vind het een helemaal fout idee. Klaar, punt. Ik ga even terug, want er zit daarachter natuurlijk wel een opmerking, dat is sowieso dat u de hele logica mist, toch? Van waarom het zo gekozen is. Ik leen even uw woorden, Nina, u zegt van ze zullen er waarschijnlijk wel goed over nagedacht hebben, maar het is de verbinding dan tussen de uitkomst en dat wat we nu zien, dat, wij, wij begrijpen het niet. Dat, dat zegt u eigenlijk. Dus het schort daarin ook aan communicatie. Nou, het is natuurlijk bij allen wel bekend dat het LDC een grote boosdoener is. Dat wij wat is LDC? LDC, is, dat vragen een hele hoop mensen zich af inderdaad. Nou, dat ik parkeergarage... zie het bordje wel staan. Ik ben ook wel gaan parkeren, maar we zitten op de radio. Dus LDC is... Parkeergarage. Louis Davids-Carré. Dank u wel. Um, dat wij eigenlijk de oplossing zijn voor een probleem wat door de gemeente ontstaan is... En uh, dat gaat zo ver dat je dus je privéleven ook nog eens een keertje moet gaan veranderen. Ja. En ik vind als zeker überhaupt waar je woont, al zou je achter een muur wonen, ben je het nog gewend. Wij wonen niet achter een muur, wij wonen in een badplaats. Wij zijn allemaal vrije, vrije uh, mensen, je houdt van de natuur, van de manier van leven hier. Dat kan dus niet meer. Nee. Ik neem het punt even over, het is ook de, voor mensen die er niet bij waren ook de vorige keer aan de orde geweest. U zegt ook, en u herhaalt het nog een keer, het, het grijpt in in het sociale leven, in de contacten die je hebt. Er zijn vorige keer ook voorbeelden over gegeven. Ook dat pleit er weer voor dat je de communicatie zorgvuldig zou moeten doen, want het heeft veel meer implicaties, zegt u dan. Ja, oké. Okay. David de laatste, want ik wil daarna ook naar een schorsing. Heb ik een kleine vraag. Uh, zou het misschien verstandig zijn om de wethouder financiën ook hierbij te betrekken? Ik uh, breng het over naar de werkgroep. Astrid, jij wilde nog wat zeggen? Excuus. Nee hoor. Nog niet. Nog niet. Ik wil even afsluiten dan ook met de buurten met Mark Verstegen. En dan even tien minuten schorsen weer voor koffie en wat water en toiletbezoek eventueel. Nou, goedenavond, ik ben Mark Verstegen, nog dichterbij. Uh, ik, het gaat mij voornamelijk over de, be de belevingswereld en het, van mijzelf. De belevingswereld van de mensen in het dorp en de belang van het dorp. Het dorp zelf, de economie. Uh, het parkeren in en rond Zandvoort wordt door de invoering door de gemeenteraad als een, voor de toerist tamelijk lastig. En dat gaat namelijk ook gelden voor het be bezoek dat wij gaan. ...wij als inwoners van Zandvoort van buiten af krijgen. Het is te hopen ook dat er niet te veel bezoek van buiten Zandvoort komt... ...want anders kan je de bezoekerspas van de buren... ...dat die misschien al aan de buren uitgeleend is. En er zijn er ook nog mensen die dit in hun hoofd halen om hier te willen blijven logeren. Nou, dan wordt het paniek. Je wil die mensen toch best wel gastvrij onthalen. En dan moet je naar parkeerterrein Zuid... Lekker, anoniem, onbewaakt, de heilige koe daar neerzetten. En vooral niet vergeten te betalen. Dan is er ook nog uh, een uh, los van dit regime. Waar we het over hebben is uh, Oud-Noord en Park Duinwijk. Is er gewoon echt een chronisch tekort aan parkeerplek in Park Duinwijk. En of je nou een regime invoert of niet, het haalt niet uit. Het is daar gewoon een, een tekort aan parkeerplekken. Uh, de... Parkeergarage, die is voor miljoenen gebouwd en die levert geen dubbeltje op. Dat drukt ongelooflijk zwaar op de begroting van de gemeente. De misgekomen inkomsten van toerisme is al heel erg fors. En de bijdrage van het Rijk vermindert ook. En als dit zo doorgaat, moeten wij als Zandvoort dit straks allemaal zelf gaan betalen. Mijn voorstel is om dit huidige plan met alle alle daarop betrekking hebbende bedenkingen, zienswijzen, echt onbevoordeeld, onbevooroordeeld en zeer zorgvuldig te gaan voorevalueren. En voorevalueren aangezien achteraf het kalf reeds verdronken is. Het gaat namelijk echt heel erg slecht met Zandvoort. De planning van 250.000 extra overnachtingen hebben plaatsgemaakt voor een achteruitgang in het aantal overnachtingen. En de financiën van die dorp zijn gewoon niet bestand tegen zo'n fluctuatie van geld. En dan hebben wij ook nog één dingetje eventjes dat bijna vergeten was. Dat is namelijk het hele parkeerregime is ingevoerd voor de buurt rondom het Schelpenplein. Daar is het allemaal eigenlijk begonnen. En die mensen zijn hartstikke tevreden nu. En als dit regime straks ingevoerd gaat worden. Zijn die niet meer tevreden, dan hebben zij weer een parkeerprobleem en zijn die weer terug bij af. Ik wou ook nog even voorstellen om het parkeerterrein Zuid... Weer ...met de meest grote spoed weer private onderneming te maken en niet van de gemeente. En ik had nog een kleine opmerking over een opmerking van meneer Kramer net, Jerry Kramer. Die suggereerde... Tenminste, dat begreep ik, dat je straks gratis bij Albert Heijn je boodschappen kan halen. is gratis voor, voor... Ik wil dit voor de mensen die radio... Voor zij die radio luisteren... Sorry, dat gaat niet door. Dit wordt, op de kleintjes, ja, dit wordt dan wel door u betaald, als u het goed vindt. Ja, Natuurlijk. En dan eerst zeggen dat de gemeente geld tekort komt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar herstelt u even, want u wilde wat anders even, ermee uh, zeggen. Zegt uh, u het maar. Er werd net dat kwam zo over als, uh, als je boodschappen wilt doen in het dorp. Dat je dan als inwoner voor het gratis je auto bij een parkeermeter kan zetten. En volgens mij is dat in dat hele plan niet het geval. Ja. Oké, okay, we hebben een hele lijst staan. Um, Uw hoofdpunt, als ik het goed heb, komt erop neer. Uh, kijk goed naar de actuele situatie. Die is veranderd in de afgelopen jaren. De vooruitzichten zijn ook anders geworden, als ik u goed beluister. En weeg dan, wat er op dit moment aan de hand is, mee met alle plannen die u gemaakt heeft. En vandaar dat u het woord, ik kende het niet, ik wist het bestaan nog niet, voor evaluatie... Door, het Gekend door uh, Word in de spellingcontrole. Okay, okay. Het doet me alleen maar denken aan mijn moeder die me altijd zo vaak waarschuwde. Dat ik denk, nou ja, ik moet er helemaal niet aan beginnen met dat meisje. Dus die voorevalueerde dan bij ons met de jongens thuis dat we dat maar niet moesten doen. Maar ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Zijn er vragen naast de suggesties hier gedaan? Jerry wil reageren. Ja, ik wil alleen corrigeren dat ik dat niet heb gezegd. Dat het uh, op die fiscale plekken ook voor bewoners uh, gratis uh, parkeren. Uh, verder heeft u een mail gestuurd namens het uh, anti-parkeerregime uh, Zandvoort. Daar hebben we een kleine mailwisseling over gehad. Maar ik vraag me nu af wat de status daarvan is. Want u zegt zelf het niet uh, meer te ondersteunen. Maar wilt u nou verder met dit huidige regime of wilt u kijken naar een nieuw regime? Ik, uh, de, de stelling die daar in de vergadering genomen is, is niet mijn uh, zoals het daar uh, uitgelegd werd van uh, wij brengen naar voren uh, dit hele parkeerregime gaat van tafel, zo niet stappen we amas op en dan uh, bekijken ze het maar, daar sta ik niet achter dat heb ik ook geschreven Oké. Okay. is de antwoord duidelijk? Jenny? zijn er verder nog vragen? mevrouw Belinda Geurens. als u even Naam noemt voor de radio. Uh, Belinda Geuronson, even naar aanleiding van de, het verhaal van meneer Verstegen. Mag ik hieruit concluderen dat u zegt dat de economische teleurgang van Zandvoort komt door het parkeerregime? Nee. <tosses> nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Uh, het is uh, Kijk, als het allemaal aan één dingetje zou liggen, dan, uh, dan was het heel erg simpel. Wij hebben in het verleden een strandpaviljoen gehad. En het uh, liep hartstikke leuk allemaal. Het hele St Zandvoortse strand liep prima. Tot er opeens iemand op het lumineuze idee kwam om uh, strandstoelenbelasting te gaan heffen. Tegelijkertijd daarmee werd ook het parkeertarief ietsje verhoogd. Daardoor is het toerisme naar Zandvoort echt... In ...met zo'n ongelofelijke gang naar beneden gedendigd. En dat is ook nooit meer teruggekomen. Daar, dat is de opgang, opkomst geweest van het Bloemendaalse strand. En het Bloemendaalse strand hebben wij in feite in het zadel geholpen daarmee. Dus daarom zeg ik, het is één van de onderdelen... ...maar het gaat op het ogenblik al niet goed met Zandvoort. Ja. Dit regime wat nu voorgesteld wordt... Waarbij uh, uh, verblijfstoerisme wordt gezegd, van je zet je auto maar ergens daar in de zuidmeer Dat komt wel goed. Nou, of oh. bij Marcel voor de deur. Dat is, dat is in mijn optiek geen goed plan. Ik ga heel even naar uh, de buurvrouw. Mel, ik zocht zijn naam even. Ja, ik heb hem weer. Ja, ik, ik wil het ook even... Um... Ondersteunen uh, en dan meer met een voorbeeld van de afgelopen tijd. Uh, wij hebben al een uh, parkeerregime in de buurt. Um, voor mijn deur uh, komen regelmatig uh, Duitse gasten parkeren daar een auto. Welke straat is dat? Uh, de Prinsessenweg. Daar mocht voorheen altijd geparkeerd worden. En. Um, nog steeds is dat redelijk onduidelijk. Ik kan me het ook voorstellen als je uur achter, achter het stuur Sorry. hebt gezeten en je komt Zandvoort binnenrijden. dan is het niet het eerste waar je op let op uh, uh, borden in het Nederlands. Want er zijn geen borden in het Engels als je, of Duits als je binnenkomt rijden. Dat vind ik sowieso al vreemd in een toeristendorp. Um, en het wordt, redelijk, ja, het wordt nog steeds redelijk slecht aangegeven. Want bij mij staan ze dus met uh, veel regelmaat voor de deur. Ik leg dan uit van jongens, um, ik vind het niet fijn uh, dat jullie een bekeuring krijgen. Ja, nee. oké. Okay. En ik, ik, ik zeg ze waar ze wel kunnen parkeren, maar die okay. mensen die zijn, die reageren echt uh, redelijk bozig. En die hebben echt zoiets van, nou wat, wat hmm. krijgen we nou, hoe komen jullie? Maar je zegt rijden? ook de gastvrijheid eigenlijk, ja, ja, die ja, je zou moeten hebben ook. als stad, als dorp. Die ja. zou je moeten aangeven, ja. ook door in de talen waarvan je weet dat er veel mensen komen, dat je die begeleidt naar plekken waar ze kunnen staan. Ja. ja, als je heb... dan toch dit beleid wil voeren, doe het dan uh, okay. Ja, beter. dank u wel. Goed ja. punt. Ik ga nog even terug naar de vraag van de wethouder. Uh, mevrouw de wethouder, ik verstond het punt zo, maar ik kijk ook even naar meneer Versteeg zelf. Dat hij dat zegt van, kun je het zo inrichten dat het niet te orthodox wordt. Dat het niet als regime te straf is. Natuurlijk is het mooi om regels te hebben, maar kun je dan ook nog eventueel voor regels versoepelen of veranderen onder tijden dat je in andere economische tijden zit. En dat niet is regel is regel, maar dat er nog aanpassingen mogelijk zijn. Ja. Dat is niet wat u bedoelt, want u gaf aan, ik wil het niet zo straf hebben. Kunt u het nog één keer herhalen dan voor mij? Nou, ik gaf wat dat betreft helemaal niets aan. Ik had meer eigenlijk de vraag van... Um... De, er werd gesproken over een teruggang in, in het aantal toeristen. We hebben gesproken over een teruggang van 250.000 naar minder. Maar of dat veroorzaakt wordt door het parkeerregime of dat er meerdere factoren zijn. Dat er was waren meerdere raar. factoren. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Um, ik ga nog heel even naar die mevrouw en dan ga ik schorsen. David, ik kom daarna bij terug. Ik beloof het. D Dank u wel. Mijn naam is Annelies Margriet van den Hoed. En ik wil toch graag eventjes ook uh, reageren geachte voorzitter, college, raad... Mag ik even vragen waar u woont... en wat de, waar de reactie uit bestaat? Was u... A... Want u bent direct wel aan het woord... straks. Wat u wil. Ik, ik, ik, zie, ik zie dat een aantal mensen... graag willen schorsen mevrouw, dus... ik kom straks bij u. Ik beloof, okay, ik beloof het. het um, ik schors even deze bijeenkomst... en dat betekent dat ik over exact... 14 minuten doorga. Er is dus, koffie, thee, water...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 Just gonna sit at the dock of a bed It's a drive, it's a bore, it's feeling really such a pity to be looking at the poor, not looking at the sweet. What do you mean? You see one crowded, polluted, thinking town. My gown's warm and sweet. Sweet. sweet. Summer set up in the summer set. I'm sweet. Get tired? You're talking to a tourist who's every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in.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 Als u, ...als u hier op uw plaats wil gaan zitten? Nou, dat ligt aan de geluidsversterking. Als we weer mogen beginnen, alstublieft. Kijkt u nog één keer naar dat mooie dorp met die zonsondergang? Hebben we een mooie zonsondergang? Zitten we binnen? Gijs is ook gaan zitten, dus dan kan eigenlijk iedereen zitten, zie ik. Ik wil graag doorgaan op de lijst die u gehad heeft. En tot zijn eigen stomme verbazing heeft Ben Kensen zijn naam zien staan. Ja, dat is even zoeken. Dus het was even zoeken. Dat is zoeken, ja. Ik zou zeggen, gaat uw gang Ellen is naar u nu onderweg. Ik wacht dat iedereen zit. Ik heb bepaald dat iedereen zit, dus u mag beginnen. Ja, is lijkt even. Als u stil kunt zijn voor de radio, kan iedereen meeluisteren. Ja, oké. Okay. Um, nou, ik hoorde uh, de hele avond uh, verhalen over uh, parkeerproblemen in uh, Zandvoort en het ontkennen ervan. Um, volgens mij zijn het twee verschillende dingen: A, parkeerbeleid, en B, parkeerplekken. Ik kom uit uh, park Duinwijk. Ik heb uh, bij het begin van de bouw, 14 jaar geleden, heb ik aangegeven al dat uh, 0,9 plekken, naar ik meen, uh, niet realistisch waren. Dat was niet van deze tijd. Dat wordt wel eens ontkend, maar ja. Yeah. 0,9. Ten opzichte van, hoe wordt dat? Wat, uh... Per huis. Per huis 0,9 ja, Dus op tien huizen negen plekken. Even Snel gerekend, uh, ja. Ja. ja. Nou, dat was niet helemaal realistisch, leek ons. Uh, het positieve verhaal is overigens wel dat ik uh, afgelopen vrijdag een, een aanleiding van een eerdere bijeenkomst uh, een gesprek heb gehad met uh, Andor. Uh, we gaan op de wethouder. 5. De wethouder, sorry. Um, ik mag Andor zeggen, hoor ik net. <laughs> Uh, we zijn gaan met een uh, aantal mensen binnen de wijk... Uh, ...die zich aan willen sluiten, graag. Willen we willen gaan kijken in de wijk waar uh, mogelijkheden liggen voor parkeren. Dus dat is een positief uh, punt. Maar het staat nog steeds los van het hele uh, parkeerregime. Uh, wat ik heel erg jammer vind, en dat vind ik een uh, strategische fout van de gemeente... ...is dat uh, de bewoners, en ik geef al aan, ik ben 14 jaar lang bezig geweest voor dit hele gedoe... Uh, ...zijn nimmer gehoord over wat de bewoners nou willen. Willen bewoners een parkeerregime? En dan parkeervergunningen, bezoekers schrijven, dat bedoel ik met parkeerregime. Daar is het niet meer naar gevraagd en dat vind ik enorm jammer. En volgens mij, ja ik blijf bij een gemiste kans. Um, ik heb nog een ander verhaal. Uh, ik heb de stukken bekeken, de nota parkeren in balans. Ik heb hem een keer gekscherend genoemd parkeren in onbalans. En dan zie ik toch wel merkwaardige getallen. Uh, ik heb steeds te horen gekregen vanuit de gemeente dat het uh, uh, niet een verhaal was van geld verdienen. Nou, als ik de parkeernoten zie, dan klopt het ook wel, want uh, er komt op het totale verhaal uh, komen ze over 40 jaar komen ze 3 miljoen tekort. Maar het meest merkwaardige wat ik zie, is dat ze op de parkeergarage 18,1 miljoen tekort komen. Kortom, uh, de bewoners gaan nu opdraaien voor de kosten van die parkeergarage. Er staat ook in die nota van dat er een mogelijkheid is om het hoger stellen van een deel van de vergunningstarieven. Dus kortom, wat zijn we nu van plan met z'n allen? Gaan we nu elk jaar die parkeertarieven zodanig uh, verhogen dat die parkeergarage dan een keer uh, betaalbaar wordt? Ik uh, laat me verrassen. Um, een ander punt is... Uh, ik wil het wat even, ik nu al even, zie... even, even samenvatten, want we ja? uh, zouden je opmerking maken. U vraagt zich af, hoe kan ik die twee tekorten, die drie en die acht... 18,1 miljoen over 40 jaar. Ja, hoe kan ik die, hoe, hoe ziet de werkgroep die in relatie tot dit parkeerregime? Ja, dat Is het één, nogal... want dat is uw vraag, is het één bedoeld als oplossing voor het ander? Nou, het, het mooiste is nog, het, het meest bizarre, is dat het bewonersparkeer ook een verlies gaat geven van 2,1 miljoen over 40 jaar. Goed, dus waarom ga je het in godsnaam invoeren? Maar u, precies, ik kom, ik kom terug, u vraagt dus, ik zou graag een goede verklaring willen hoe die cijfers zich tot elkaar verhouden. Zeg ik het goed? Uh, ja, en okay. wat uh, dat voor de toekomst uh, gaat brengen. Want ik denk dat uiteindelijk uh, het zal leiden tot een enorme verhoging voor de parkeertarieven. Oké, okay. die uitleg zou er moeten komen. Akkoord? Uw tweede punt? Uh, nou, dat was mijn derde, derde punt. punt. Ja. U had beleid, sorry. Sorry, beleid ja. en plekken apart. Uh, mijn andere punt is het feit, uh, wat ik nu zie in de wijk en de geluiden die ik al hoor. Uh, aan... Uh, bij bewoners, wat je ook ziet op de, de, de moderne media is dat bewoners nu bewust uh, met een oprit twee auto's gaan auto's zo meteen voor de deur zetten ja. terwijl ze het nu op de oprit, oprit zetten ik zie ook mensen bij mij in de wijk, die hebben een, appartementen, het een appartementencomplex die hebben het, uh, één parkeerplek beneden en die hebben een tweede auto en die zetten die constant die tweede auto ook in die wijk wat een enorme parkeerdruk uh, geeft je kan het zeggen asociaal je kan ook zeggen het is lekker makkelijk uh, het maakt mij niet uit om het even. Wat gaat de gemeente dan doen? Want het gevolg zal zijn dat die mensen gewoon een bezoekerschijf gaan aanschaffen. En die bezoekerschijf om de drie uur gaan verschuiven voor de volgende drie uur. Ja. Wat is de gemeente daarmee van plan? Dat is bij de kern van mijn verhaal. Want er zijn al heel veel vragen gesteld. Ja. Um, we zouden geen antwoorden geven. We noteren ze. Um, wie van de werkgroepleden een vraag hierover? Dik. Ja, u zegt van uh, mensen met een oprit zetten hun auto's nu op straat. Nee, dat zei ik niet. Oh, dat, dat dacht ik dan. Maar hij gaat het nu nog een keer vertellen. Ja. Nee. Uh, de mensen die nu uh, twee auto's op één oprit hebben, die geven nu al aan, uh, op Facebook en dat soort dingen, uh, heel nadrukkelijk aan van als dit het beleid gaat worden, dan vragen we een uh, parkeervergunning aan en we zetten gewoon die tweede auto voor de deur. Het is nu ook op praktijk hoor, bij sommigen. Het is, uh, In plaats zelf... van de twee op We de bezoekers oprit. Bezoekers Want dat is wat Precies. u zei. Ja. Dus er wordt parkeerder ook alleen maar groter. Ja. Ja. Uh, Jerry heb ik gezien. Ja, ik wil eigenlijk uh, vragen wat de mening dan is van de heer Kensen. Uh, zeg maar, het kan natuurlijk ook andersom. Dat mensen zeg maar, die nu uh, op de straat parkeren... Uh, met een oprit uh, een eerste auto dus ook op straat parkeren... denkt u dat daarin wel een oplossing zit? Nou, ik, ik signaleer de, de signalen die er nu al naar, naar voren komen. Kijk, er zijn ook mensen die heel netjes inderdaad drie auto's soms op een oprit hebben, dat kan ook. Uh, maar ik signaleer gewoon het gegeven dat mensen dit al gaan vertellen. Van, we gaan het zo doen in de toekomst. Wat vindt u, van, wat vindt dat u dan... van dat gedrag? Wat vindt u van dat gedrag? Verwerpelijk, maar uh, de vraag is, wat ga je eraan doen? Ja, ja u ziet het als signaal. Ja, ja. oké. Okay. Um, misschien is het een tip om de buren aan te spreken als buurtbewoner die daar last van heeft? Uh, um, nee, jongens, burger, is een beetje een uh, dit, dit leidt tot enorme irritaties binnen wijken en uh, het, het begint heel kinderachtig te worden. We hebben het ook uh, vorige week gehoord van mensen uit ja, het centrum uh, waarbij auto's uh, geparkeerd staan met een bezoekerschijf. Uh, die betalen een, een vermogen voor hun bezoekerschijf of uh, voor hun parkeervergunning. En uh, er wordt regelmatig gebeld met de gemeente over de handhaving en er gebeurt niks. En het is ook heel lastig, dat begrijp ik wel, om een uh, bezoekerschijf te handhaven. Er zijn best wel mogelijkheden, maar die mogelijkheden worden op dit moment niet benut. En ik zie ze in de toekomst ook niet benut worden. Ja. Oké, okay. er is inmiddels een raadslid opgestaan. Bruno, even uw naam. Mijn naam is Bruno Bouwer-Wilson. Ik heb een vraag, waarom zou, iemand die nu de mogelijk... in waarom, waarom zou iemand die nu de mogelijkheid heeft om op zijn eigen oprit gratis te parkeren, een bezoekerskaart gaan kopen om vervolgens dan op de openbare weg te gaan staan? Kunt u daar iets toelichtends over zeggen, want dat begrijp ik niet. Ik direct Ja, maar dat kunnen ze niet horen op de radio. Ik mensen op de radio het niet, dus... oh, okay. heel even, ik ben er al. Nou, die bezoekers schrijf, die schaffen ze toch al aan voor uh, hun bezoek. En het is gewoon een beetje, ja, ook een beetje pesterij natuurlijk. Hm. Het is een manier om te laten merken dat je ergens niet mee eens bent, toch? Het is een manier om te laten merken dat je het ergens niet mee eens bent. Een verwerpelijke manier zegt u zelf, maar u begrijpt het goed, ja. Um, David? Uh, mijn vraag over de parkeergarage, als het 18,1 miljoen is, zijn dat de huidige parkeergarages die nu hieronder en daarachter liggen? Of geldt daar ook al de nieuwe uitbreiding bij? Dat weet hij niet en hij kijkt er heel zuinig bij, zeg ik erbij op de radio, dus het kan. Korte reactie nog. Als ik de staatje zie, dat is vrij uh, sumier. Het zijn leuke getallen onder elkaar, ik heb geen idee. Maar, maar dat het is wel dus... verrassend dat 2,1 miljoen alleen al verloren wordt op straatparkeren in uh, 40 jaar. Maar ja. voel je het in? Maar Ben, punt is genoteerd. Geef okay. een goede verklaring hoe die cijfers zich tot elkaar verhouden. Oké. Okay. Hoe komen we daarin? Het punt is genoteerd. Als u het goed heeft, heeft u Patrick al het op scherm zien tikken. Want die jongen is razendsnel. Kan alleen als je uit Den Haag komt. En het staat al hiervoor genoteerd, want het punt is al eerder aan de orde geweest. En... Het is een valide punt, inderdaad geef een verklaring hoe de cijfers zich tot elkaar verhouden, zowel die 3 als die 8. Even niet over de comma's, maar... ja, En die 18, sorry. 4. Ja. En 4? Ja. Hij staat. Ik ga, als dit de punten waren, Ben, ga ik naar meneer Antonides, zit hier vooraan, ondernemer. Gaat u gang. Mijn naam is Martin Antonides. Ik woon zelf in Bentveld. Daar heb ik de opmerking voor dat het in Bentveld amper leeft. En wat er leeft, dat zijn de mensen die boodschapjes willen doen in Zandvoort. Maar toch kiezen voor Bloemendaal, Overveen, Heemsteden. Waar je voor 30 euro cent per uur kan parkeren. Dat zijn gemiste inkomsten voor de Zandvoortse ondernemers. Dat vanuit Bentveld. Verder heb ik een woon-werkunit op het stationsplein nummer 12. Dat wordt nergens genoemd. Ik heb nog nooit post gehad van de gemeente. Ook niet over het parkeerbeleid. Ik heb daar een kantoortje. Ik heb gebeld in de afdeling Vergunningen om te vragen om enige uitleg. Het eerste wat ik kreeg te horen, meneer u moet niet denken dat u er een krijgt hoor. Er is al zo'n parkeerdruk in die wijk. Vervolgens wil ik mijn kantoor ombouwen naar Twee appartementen waarvoor ik nu vijf maanden bezig ben met de afdeling bouwen van de gemeente, die mij ontraden om een vergunning aan te vragen omdat de parkeerdruk zo hoog is in die regio. Ik weet niet eens waar ik bij hoor. Het feit dat ik stationsplein 12 heet dat komt omdat bij de bouw in 2000 vergeten was de huisnummering te regelen vanuit de gemeente. Ik heb zelf een brief geschreven aan het college omdat ik denk, station 12, dat kunnen ze in heel Europa wel vinden. En dat is toegewezen. Maar ik kom in geen enkel plan voor. Dus ik zou graag een stukje identiteit willen. En ik had het zo fatsoenlijk gevonden als de afdeling bouwen mij ook afbericht waarom ik geen omgevingsvergunning aan kan vragen. Daar ben ik nu vijf maanden mee bezig. Wie van de werkgroepleden. Ik Thierry ja, U zegt uh, vooral uh, voornamelijk uh, bewoners van Bentveld doen hun boodschappen buiten Zandvoort uh, Hoe zouden wij het in Zandvoort beter kunnen doen om die, uh, zeg maar die mensen die boodschappen willen doen weer naar ons toe te trekken? Dat heb ik eigenlijk al een beetje ingegeven Kijk naar de tariefstelling van je buurgemeentes Die mensen maken het populair om te komen winkelen hm aantrekkelijk parkeerregime voor buitenstaanders ja. um, uw punt is meegenomen ik noem het bijna een spookadres als u het zo vertelt nee, het is ergens van de kaart nee, nee dat begrijp ik, u ziet er ook niet zo uit uh, dat wil ik wel even meegeven voor ja, de mensen die ja. de radio hebben um, Genoeg, ten aanzien van dat jij nog even ja, ik, ik heb hier een klein lijstje met wat de buurgemeentes vragen een reactie in Bloemendaal wordt 2.20 uh, gevraagd dit is in Zandvoort in Heemstede 1.50 en in Haarlem 2.75 en in Velsen 1.65 dit zijn uurte, uurtarieven? zijn dit uurtarieven? Ja. Okay. Overveen, ja overveen is ja. vrachtig ja. Bloemendaal en het Duitsweg ja. Bloemendaal, Overveen in Heemstede is goedkoper ja. ik wil niet klikken ik kom uit Bloemendaal maar ik weet dat het bij ons goedkoper is ja. Maar dit, is, dit stukje moet van de radio ja, weg. Dan heb ik een verkeerd lijstje voor me gehad. Ja. Um, ik ga. Het is, het is duidelijk, mevrouw. Um, punt is gemaakt. Even nog. Uh, ook ten aanzien van dat adres is genoteerd. Het heeft ook betrekking op meer dan uh, parkeren. U uh, kunt is genoteerd en ik zorg er in ieder geval voor dat de wethouder die erover gaat ook nog even bij u reageert. Akkoord. Mag ik doorgaan met Arlan Berg? Ja. Ondernemer. Ondernemer. En, en bewoner uh, eh, Park Duinwijk. Ja. Ik woon in de Eij van de Molenstraat. Het is de eerste straat waar uh, geen parkeerregime is. Want de, vers, de Verspijkstraat is parkeerregime. Daarvoor hebben wij denk ik een last. In de Eij van de Molenstraat. Ik zou graag uh, uh, zien dat het zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Ik had eigenlijk 1 april op mijn wensenlijstje. Maar het is niet gelukt. Dus... Uh, dat is één. Uh, hogeweg Zeestraat is een uh, fiscaal gebied uh, uh, aangeduid. Hogeweg Zeestraat. Nou, fiscaal gebied? Nou, daar komen parkeermeters vanaf uh, 1 januari. Daar mogen geen uh, bewoners meer staan, geen uh, toeristen meer staan. Alleen maar als je de parkeermeters vult. Ik ben bang door die straten leegkomen, want de parkeergarage krijgt wel ineens vol. Wat mijn uh, gedachten is, gooi alsjeblieft de hogeweg in de Zeestraat... Uh, uh, ...in het parkeerregime... ...kunnen en de bewoners er staan... Uh, ...en dan... Uh, ...als de bewoners daar uh, kunnen staan... De, ...dan wordt die parkeergarage... ...tenminste gevuld. Ja. Dan, uh, Wat bent u mijn... slim? Sorry? Wat bent u slim? Ja nee, maar we zijn er nog niet, we gaan ja. nog door. De passen ...die uh, moeten we allemaal... ...op de randen parkeren. Doe de passen gewoon in de wijk. We hebben geen parkeerveldjes nodig... We hoeven niet meer aan de uh, buiten te sturen. We hebben het altijd gedaan. Zie me vrij op wat voor, voor kunsten we altijd hadden. Gewoon tussen de gewone joh. Niet alsjeblieft naar het zuid sturen. Het is klantontvriendelijk. Applaus. We waren er nog niet hoor. Ja. Uh, Gaat allemaal van uw tijd daarvoor? Ja dat geeft niet. Ja. Ik heb alle tijd. Uh, ik weet dat die meneer nog aan mijn buurt komt. Uh, Parkeerveldjes gaan we hierdoor afschaffen. Als je ze ja. gewoon in de... Ja. wijken gaan doen, maar zo is het probleem ook opgelost uh, als je parkeerveldjes uh, gaat afschaffen heb ik even kijken hierdoor meer, parkeer, hierdoor meer parkeerplekken voor dagtoeristen ja, je hebt meer parkeerplekken voor dagtoeristen, het is zo logisch is dat is wat eigenlijk ja. maar u verbaasde u zelf nu ja. het voorlas uh, parkeerplaats Watertorenplein, neem die in eigen beheer is dat dezelfde parkeerplaats als die eerder werd gezegd? Nee. Oh? Oké, okay, nee, dus ook eigen deze beheer. eigen weer. Als je hem in eigen beheer doet, kan je hem ook toevoegen... aan diezelfde toerisme van de hotelpensions. Want die gaan we toch tussen de bewoners doen. En we gaan ze uh, die, uh, die parkeerplaatsen... Uh, ook voor de bewoners doen. Er is daar zo'n parkeerdruk in die wijk. Ja. Alsjeblieft, joh. Uh, het tarief kan worden bijgesteld. Heb ik al op, uh, op de radio gehoord van uh, CFM. Er was een interview... ...met Jerry Kramer en anders Sandbergen. ...ik heb gehoord dat het de goede kant op gaat... ...desnoods maak je wel een tientje duurder... ...maar uh, compenseer dat met dat... Uh, ...Watertorenplein joh... ...als je een klein beetje budget nodig hebt... Je, ...ik hoorde jullie op de radio... ...dat je misschien richting 40 of 50 euro gaat... ...nou... ...haal het... Uh, ...je mag het een beetje compenseren met Watertorenplein... ...winterparkeren... ...daar ben ik altijd een uh, voorstander van geweest... ...gratis parkeren op de boulevard in de wintermaanden... Ik heb erover ingesproken, het is niet meer uh, uh, gelukt. Ik zie het graag terugkomen. Gratis winterparkeren, is goed voor het toerisme jaar rond. Uh, dan nog uh, een andere tip, de Admiralenbuurt. Daar de, de, bedoel ik die straatjes bij uh, het circuit. Uh, geef daar heel duidelijk aan als je het uh, gaat invoeren 1 in januari... Uh, dat je daar niet meer met de parkeermeters uh, kan vullen dat er alleen bewonersparkeren is dat zijn de populaire, strand, uh, de, de populaire straatjes voor, strand. voor de strandgangers die gaan echt bekeuringen oplopen het is heel klantontvriendelijk dus zet daar een bord neer in alle talen alleen voor bewonersparkeren en ook voor de circuitdagen dus denk erom, elke straat heel goed aangeven, verboden parkeren want het is zo klantontvriendelijk als iemand een bekeuring krijgt dat was het, ben benieuwd, daag uit Bedankt. Hij keek ook heel uitdagend terug, dus dat komt mooi uit. Ik ga even naar Jerry als eerste. Ik ga even naar Jerry en dan kom ik weer. Ja, een heleboel punten. Eentje uitpikken: Watertorenplein. U zegt in eigen beheer. Maar ik heb anderen net horen zeggen: bijvoorbeeld van Parkeerterrein Zuidvonders ze dat geen succes is om in eigen beheer te doen. Maar hoe ziet u dat voor zich? Nou kijk, het parkeerplaats Zuid, dat willen ze niet in eigen beheer, omdat het zo ver weg is. En er is geen, totaal geen uh, toezicht op auto's. Maar de Watertorenplein, er is gewoon een, uh, een toezicht, omdat er gewoon elke dag leven de mensen. Er is een uh, sociale controle. En dat is het parkeerplaats Zuid niet. En daarom is geopperd, doe het in, uh, een, uh, niet meer in eigen beheer. Oké, oh, dat is een groot verschil. Gaan we naar je... links, links? Arlan, het puntje winterparkeren, bedoel je dat voor het hele fiscale gebied in Zandvoort of alleen de kuststrook? Alleen de boulevard. Voor de radio. Ja, precies. Voor de radio. Het winterparkeren is altijd gratis geweest. In de wintermaanden vanaf 1 november tot 1 maart is het langste boulevard gratis parkeren. En ook de mensen die dan naar het dorp willen gaan, mensen die niet uit zand komen, die kunnen dus eventjes aan de rand van de boulevard parkeren, bij het casino bijvoorbeeld. Gratis parkeren, je, je, je versterkt de, ja. Het ondernemersklimaat. En toerisme, ja, ik snap het, ook in de winter. Laatste opmerking, achterin. Ik lees hier Ronald... Ja, zo heet ik niet met piepen. Uh, Ronald Weilers, uh, ik weet van Egmond dat daar het uh, winterparkeren gratis is tussen uh, het 1 oktober en 1 april. Dat is ook een optie. Oké, okay. wordt meegenomen. Hartelijk dank. Ik ga door naar Paul Willems. Ja, dat ben ik. Dus ik ben Dan Paul Willems. Ik woon in Tolweg, het zogenaamde Tranendal. Wij beleven het ook eens heel anders, alles. Want bij ons staan de straten vol. En de parkeergebieden, dus de Halemstraat, de Halemstraat, de Gerkenstraat van 2 tot en met 54 zwart, staan leeg. De rand staat leeg alle straten waar parkeergebieden zijn... de Leijsterstraat... De, al die straten staan leeg... en wij staan vol. Raar, hoe kan dat? Omdat het gratis parkeer is. En ik vind het gek als ik dus thuis kom... dat ik ben wel mijn auto in alle straten kan zetten... maar niet in mijn eigen straat. Vreemd. Ja. Ja, dat is zo vreemd. U heeft de vraag al gesteld aan de gemeente? Nou, ik neem aan dat ze het wel weten... Want ik heb het al eens over gehad. Ja. Het is natuurlijk raar dat je dus in je eigen straat niet uh, kan parkeren... terwijl de alle andere omgevende straten dus gewoon vrij staan. Waarom, waarom ik, vraagt u eigenlijk? Nou ja, waarom wij? Want ja, het is waarom natuurlijk... wij als straat. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Okay. Wij lopen dus vol, omdat er dus gewoon door omstanders wordt gezegd... ga maar naar de Tolweg, want daar hoef je nog niet te betalen. Dus dat hm. klopt iets niet. Zeker als het Tolweg heet, is dat een leuke. Nou, er zijn nog meer, nog meer straten dus hoor. Nou, dus, maar... maar goed, ik... Uh... Het is ook heel vreemd. Ja. Um, mag ik even een reactie of een vraag of een. Ik weet niet. Oeshi een... heeft nou, het hier misschien, nog. misschien toch een vraag. Uh, als het ingevoerd wordt, hè, het parkeerregime, dan betekent dat, dat bewoners gewoon ook nu in die open straten kunnen gaan staan en het bij u wat minder druk zou zijn. Maar ik vraag me af of u dat. Zou dat iets oplossen? Ja. Het gaat er namelijk om dat als overdag is iedereen aan het werk. Dan is ook alles vrij. Alle straten staan vrij. En als iedereen s'avonds thuis komt, dan loopt heel langzaam al die straten lopen vol. Dus de mensen kunnen ook in de straten waar ze wonen, waar ze dat mooie vignetje gekregen hebben, kunnen ze niet parkeren. Dus alles met parkeervignetten komt naar de tolweg, naar alle zijstraten, want er is geen ruimte. Hmm. Het is gewoon veel te veel vergunningen. De Gergenstraat halen wat raad uitgegeven, zodat ze eruit moeten wijken naar de Tolweg. Je lost hmm. dus niets op met de vergunning. Dat wou ik even ja. zeggen. Ja. Eventueel Jerry nog? Zeg het maar. Nee, ik denk dat Oessie uh, dat punt duidelijk is. Oké. Okay. Dank u wel. Ik ga door naar Johan en Petra der Brederodebuurt. Nog een uh, laatste vraag? Ik denk dat het mag. Hij kijkt er heel schuldig bij. Gelukkig. Want het gaat namelijk over het teveel aan uh, parkeervignetten voor, uh, op, een, uh, op een te weinig plek. Daarover is namelijk iemand anders ook gekomen. En die heeft het namelijk over de. Misschien zijdelings, maar ik moet het toch een keer inbrengen. Dat is uh, hieronder. Dat is namelijk de, de parkeergarage. Daar zijn mensen die hier wonen. Die huren een parkeerplek voor 100 euro per maand. En die hebben een brief ontvangen. Waarin staat dat u huurt een parkeerplek in de parkeergarage onder uw woongebouw. En bij de verhuur van de woning heeft u toegangstekst ontvangen en een brief van de gemeente Zandvoort. Hierin staat vermeld dat u een zwerfplek huurt en dat u hier geen garantie heeft dat er altijd plaats is in de parkeergarage. En mogelijk is het in het verleden de indruk gewekt dat u altijd in de parkeergarage kan parkeren. En doordat De Kei in een later stadium heeft besloten om geen vaste, maar zwerfplaatsen te huren is dit misverstand wellicht ontstaan. Er zijn echter geen toezeggingen gedaan over een gegarandeerde parkeerplaats in de parkeergarage LDC. Dat zijn mensen die 100 euro in de maand betalen. In de maand, dat is best veel, vind ik. En dat zijn ze ook nog een keer verplicht, inderdaad. Kunnen onmogelijk zwervers zijn? Nee, dat denk ik ook. Alleen de uh, wethouder, uh, meneer... Tone heeft... Uh, ben even. Dames, heren ook. Ik heb nog geen punt ik... gezegd, mevrouw Trees. <laughs> uh, de uh, uh, wethouder Tone heeft in een uh, brief gezegd... dat hij uh, voorlopig nog uh, geen interventie of zoiets kan doen... over uh, zaken tussen de kei en uh, bewoners... zolang daar uh, nog geen aanleiding toe is in ja. zijn ogen. Nou, ja. ik vind zoiets als wat ik net lees... vind ik wel een aanleiding dat de gemeente daar... Ja echt dringend op in te grijpen. Ja, ik zie dit ook een beetje, er waren net ook een, paar punten, ook een paar punten die u noemde. Dit vind ik ook die voorbeelden, uh, zoals Nina net zei, er zijn er op korte termijn een aantal issues, en op lange termijn. En ik ga terug, dit zijn korte termijn issues, die natuurlijk oplossingen kunnen vragen, anders dan dat ze meegenomen worden. En ik begrijp heel goed dat punt van, kan de werkgroep die twee dingen goed scheiden? Want sommige dingen kunnen gewoon sneller opgelost worden ik weet niet of het duidelijk was, maar deze mensen mogen dus ook geen vergunning aanvragen voor buiten de parkeergarage. Nee, dat is ook, nee, het zijn echte zwervers. Ja. Met 100 euro per maand. Um, mag ik verder gaan met Johan en Petra Der. Uh, mijn naam is Johan Der. ...en het voordeel van een spreker die uh, aan het eind aan de, aan de orde komt... ...daar is het gras al uh, grotendeels voor de voeten weggemaaid. Uh, ik heb in ieder geval uh, wat, wat uh, gedachten op papier gezet. Ik heb het net al aan de, aan de griffier uh, gegeven... ...zodat hij niet mee hoeft te schrijven. Ik wil even een, een, een, toch een aantal highlights eruit halen. Het is uh, misschien vanavond al gezegd. <coughs> Sorry. Maar um, als ik al die commentaren hoor, um, denk ik, en ik kijk ook terug naar de invoering van het uh, eerste parkeerbeleid in Zandvoort eind jaren 90. Um, enquêteer gewoon alle bewoners. Ja? Confronteer ze met een vraagstelling van wil, wat wilt u en heeft u problemen in uw wijk. Dat heb ik al eerder aangegeven. Ja, die ervaring is eind jaren 90 opgedaan door de gemeente Zandvoort en waarom daar geen gebruik van maken. Niet alleen de bewoners zijn geënqueteerd, maar al die, uh, die enquêtes ja. zijn per wijk met de bonus besproken. Dus aan de ene kant, ja, je, je conf uh, confirmeert de mensen aan de invoering van het beleid, maar je laat ze ook duidelijk per wijk meespreken. Ja. Waarom per wijk? Ja, en niet heel Zandvoort als één wijk. We hebben het hier vanavond gehoord, je hoort het continu op straat ook. Niet elke wijk in Zandvoort ervaart de parkeerdruk zoals hier in een andere wijk gebeurt. Ja. Ja, een klein voorbeeld is al vaak genoemd, de Zuidbuurt, he, wordt nou met een scheef oog naar, oog naar gekeken. van daar is het allemaal begonnen. Nee, die mensen die hadden 58 auto's op een, een mogelijkheid van 24 parkeerplekken, daar was gewoon een probleem. Maar we hebben het al van, van Victor de Bol gehoord, men is daar uitermate tevreden met het parkeerbeleid zoals het toen is ingevoerd. Ja. In samenspraak met die bewoners. Uw punt is duidelijk. Um, Ja, ik moet even kijken, want anders uh, val ik in herhaling. Um, er komt direct nog een der. Ja, maar die, die doet het bewonersgedeelte. Okay. Ik praat meer in het, in het algemeen. Kan het gezien, het is dus heel syndicaat. Um, ik, ik zeg al, ik praat eh, met name vanuit eh, onze onderneming en niet alleen onze onderneming, maar ook eh, eh, eh, honderd mede horeca ondernemers die in Zandvoort zich achter ons geschaard hebben. En met name dan ook de verblijfstourist. Eh. Waarom moet die verblijfstourist verbannen worden uit het dorp vandaan? We bestaan daarvan, ook de gemeente verdient daar geld aan. Dus ik heb het ook al aan de wethouder aangegeven, ja, zorg dat die verblijfstourist in de straat zo dicht mogelijk bij zijn verblijf kan parkeren. En dan een stukje over de bezoekerspas. Ik heb niet de ideale oplossing, maar ik denk dat er misschien drie mogelijkheden zijn. Uh, voor de mensen die uh, vaak uh, korte bezoekjes ontvangen, uh, uh, zorg dat de huidige bezoekerspas in stand blijft. Wat wij ook